De Duitse president Christian Wolff heeft in een toespraak bij de viering van de Duitse eenheid de Duitsers opgeroepen tot tolerantie en openheid. Vandaag, twintig jaar geleden, werden Oost- en West-Duitsland officieel herenigd. Wolff riep buitenlanders op om te integreren in de Duitse samenleving. Ze moeten zich aan de gemeenschappelijke regels houden en onze manier van leven accepteren, zei Wolff. Maar de autochtone Duitsers moeten volgens hem ook verschillen accepteren. Ook in Duitsland loopt de laatste tijd de discussie over de integratie van moslims hoog op. De Verenigde Staten hebben een waarschuwing uitgegeven voor terreuraanslagen in Europa. Er worden geen specifieke landen of doelen genoemd. Het terreuralarm geldt voorlopig voor ruim drie maanden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er informatie dat Al-Qaeda en verwante organisaties aanslagen voorbereiden. Ze kunnen daarbij verschillende middelen en wapens gebruiken en zowel officiële als particuliere doelen kiezen. Europese regeringen hebben volgens de Amerikanen actie ondernomen. Minister Hirsch Balin vindt het staatsrechtelijk onjuist dat de fractieleden Ferrier en Koppian onder druk worden gezet om in te stemmen met het regeer- en gedoogakkoord. Dat zei de CDA-prominent in het tv-programma Buitenhof. Hij zei zich te hebben verbaasd over de hevigheid van de druk op de twee fractieleden. Ze stemden gisteren, net als een derde van de leden op het CDA-congres, tegen samenwerking met de PVV. Dinsdag bepaalt de fractie haar definitieve standpunt. VVD-prominent Gijs de Vries stapt vanwege de samenwerking met de PVV over naar D66. Hij volgt daarmee voormalig VVD-leider Voorhoeven. De Vries vindt net als Voorhoeven de samenwerking met de PVV in strijd met de liberale principes. Volgens hem moet een liberale partij niet samenwerken met iemand die boeken wil verbieden, medeburgers hun levensovertuiging niet gunt en die zich wil terugtrekken uit de Europese Unie. Het weer droog en vrij zonnig, vanavond uit het westen bewolking. Morgen en dinsdag meer wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het is dan vrij zacht met temperaturen tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. nu zondag in Kermerland. Leuk, maar we zitten dus niet op twee zenders. Dan kom je na twee uur draaien achter dat, dat je dus niet op beide zenders te horen bent. Dat betekent wel dat wij uh, vandaag uh, alles uh, wat in de regio is even voorbij hebben laten komen. Dus helemaal niet op uh, uh, AB Radio, maar gewoon op ZFM Zandvoort. Zit ik in de waan uh, allerlei dingen te vertellen uh, dat we op twee zenders uh, tegelijk zijn. Nou, dus dit spotje, dit spotje dus moet je maar even... Zondag renten. in Kennemerland op twee frequenties live. Bloemenau 105. 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Met andere woorden, we zitten dus gewoon alleen maar op de 106.9 en helemaal niet op die 105.8. En hoe wij dat gaan de komende weken gaan oplossen, dat zullen we dan maar eventjes voor in het midden laten. Dus het komende uur gaan we gewoon vrolijk verder met muziek te draaien. Dat deden we al met Arita Franklin en met George Michael, de man die een winkelpui in de puinpoers heeft gereden. Dat is altijd wel leuk. Maar goed, ja, je valt tenminste in ieder geval op. Dat sowieso. Overigens over, nou dan houden we het gewoon lekker lokaal jongens. We kunnen mij dat dan eigenlijk ook schelen. Hier is zijn de Braams en Ruud Jansen met hun versie van Long Train Running. horen zingen? Ik nog nooit. Deze is speciaal voor jou. En uh, het is uh, Long Train Running. Maar jouw dus trein is, is nog lang niet klaar hoor. Nou. Paul Long Train Running, mag jij doen. Alleen ze was niet helemaal bij stem, moet ik erbij zeggen. She mama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 Ja, dat was hem helemaal. Uh, dat was Bruce Springsteen. Met de uitvoering zoals we hem kennen van uh, ook Edwin Starr's War. Uh, en dat bracht de tijd alweer op. Inmiddels 23 over 4. Ja, yeah. leuke tijdmelding. Uh, vandaag, uh, voor het waard is voor de Zandvoortse luisteraar. Speelde Bloemendaal dus tegen DSOV met 1-3 tegelijk. En uh, de mensen die in Bloemendaal dus nu uh, ergens nog via ons nog wat kunnen horen... kan ik dat uh, alleen maar melden dat we in ieder geval twee, uh, wat zeg ik, drie live doelpunten hebben mee kunnen pikken. Dus dat sowieso waslijst aan plaatjes die we even gedraaid hebben. Dus Bruce Springsteen met Woord. Daarvoor hoorde je uh, Tiesto met Kirsty Herkshaw en Just Be. Daarvoor was het uh, Nina Sky en Move Your Body... Beide nummers uit 2004 en daarvoor was het bij een feestje van twee horeca-ondernemers die afscheid namen eerder dit jaar in mei. Toen uh, trad de Rijans Band op en die had uh, de beschikking over in ieder geval één. Wat meer vaste zangeres, dat was Joyce Meister. En één iemand die aankwam zitten en ook nog wel eens een stuurtje hanteert in de toewagen, Diesel Cup. Dat was Lisette Braams. En die versie die je helemaal aan het begin van dat blokje hoorde was Long Train Running. Kennen we ook nog uit de uitvoering van de Doobie Brothers. Maar natuurlijk ook van een coverband hier uit Zandvoort, namelijk Van Kessel. Die heeft het ook al eens een keer zo uit weten te brengen. Dat uh, eventjes in het kort. Nou, dan gaan we gewoon weer verder uh, met fijne muziek uh, te draaien. En dat vind ik ook wel heel erg leuk. Het is een uh, plaatje uit 2008. Madonna met Give It To Me. this. Krijg ik ervan als ik uh, dit hoor? Maar dat is uh, van Gangster met uh, Get Your Guns Out. Daarvoor hoorden we Madonna met Give It To Me. Het was uh, eventjes 1 minuut, 2 minuten over half 5 inmiddels geworden bij van Zandvoort in het uh, programma Zondag in Kindermeland. Nou, we kunnen het net zo goed uh, Zandvoort op Zondag gaan noemen. Want ja, als we het dan toch alleen maar uh, te horen zijn op één zender, dan doen we het gewoon lekker rustig aan. Lekker aangename muziek maken. Dat kan altijd nog. Tot aan het nieuws van vijf uur. En dan hebben we hier de heren van We Cook With Fire met Superstar. Today. thing West Your Eyes was dat van Jory. Dat. dat bracht de tijd op 13 over half drie. En daarvoor was het uh, Ghana met uh, haar uh, nummer van Queen of Pain. En ze heeft al uh, op de landelijke radiozenders al het een en ander uh, kunnen laten horen. En het klinkt ook eerlijk gezegd gelikt, moet ik erbij zeggen. Maar goed, uh, we gaan nog eventjes een, uh, een fijn uh, bekend nummer draaien van de heren van Coldplay. Het is uh, dan... De vocale versie van Live in Technicolor Part 2. ...was dat Kashmir Hakim. En uh, deze man was heel erg leuk uh, om te zien in uh, de, het paard van troje Het uh, paard van Trooje, het heet hij tegenwoordig het paard. En, en dat was uh, toen hij uh, zeg maar een optreden deed... ...in de voorronde van uh, de grote prijs van Nederland. Ja, het is uh, heel erg leuk. Om uh, dat uh, mee te maken. Dat hij ook nog gewoon hele korte nummers uh, in elkaar kan zetten. Kashmir Hakim is de eerste Nederlandse volkszanger van Marokkaanse komaf. En uh, heeft ook zijn debuut EP. Die had ik dus niet uh, in de cd-speler zitten. En dat is De Heelsinger. Hij wordt zo genoemd vanwege zijn breekbare folky gitaarliedjes en fluwelen stem. Die het gevoel geven als je ergens op een heuveltje in Schotland ligt. Nou, dat uh, kan je toch wel zeggen eerlijk gezegd. En dat uh, verbluffende was dan heel duidelijk uh, terug te vinden in Angels, een nummer van 1 minuut 2. Dus dat is altijd wel heel erg uh, bijzonder als je ook nog muziekstukken van een minuut uh, in elkaar kan zetten. Geldt niet voor het uh, komende uh, laatste nummer van dit, uh, van dit programma, Zondag in Kelmland. alleen op Zandvoort op zondag. En dat is namelijk uh, Pido. Hij was de winnaar bij de Dance Producers het uh, afgelopen jaar bij de Grote Prijs van Nederland. Nou, tot aan het nieuws van vijf uur ga je tien minuten lang dit allemaal aanhoren. Het is heel erg, uh, wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dan weer met een nieuwe aflevering van de Muziek Boulevard. Dag hoor!